Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een militair die vastzit in het complex van de Azov-staalfabriek in Mariupol... zegt tegen CNN dat er ongeveer 600 gewonde militairen vastzitten in het uitgestrekte complex. Hij zegt dat strijders in grote getale sterven bij gebrek aan goede medische zorg en medicijnen. Turkije maakte vandaag bekend dat het wil helpen met de evacuatie van de gewonden. Rusland is nog niet akkoord gegaan met dat voorstel. De Finse president Nieniste heeft gebeld met de Russische president Poetin en hem laten weten dat Finland de komende dagen zal beslissen om het NAVO-lidmaatschap aan te vragen. Volgens de Finse premier was het een duidelijk en ondubbelzinnig gesprek en zijn er geen grote woorden gevallen. De Belgische politie heeft twee Nederlanders opgepakt die gisteravond twee vuurwerkbommen zouden hebben gegooid naar een huis in het Belgische Deurne. Er vielen geen gewonden en er was weinig schade. De getroffen woning is eigendom van een familie die met drugshandel wordt geassocieerd, schrijven Belgische media. In de Laurenskerk in Rotterdam is het bombardement op de stad op 14 mei 1940 herdacht. Onder meer werden de namen voorgelezen van de 705 burgers die omkwamen en luiden de kerkklokken. Het optreden van Israëlische ordertroepen bij de begrafenis van de doodgeschoten Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh roept internationaal geschokte reacties op. Agenten probeerden gisteren de begrafenis toet met geweld tegen te houden, waardoor de kist bijna op de grond viel. En Sheikh Mohammed bin Zayed is verkozen tot de nieuwe president... van de Verenigde Arabische Emiraten... een dag na de dood van zijn halfbroer, president Khalifa. Hij is benoemd door de vorsten van de Zeven Emiraten. Onofficieel is Mohammed bin Zayed al jaren aan de macht... sinds de vorige president in 2014 een broer kreeg. Het weer, het blijft droog, voorlopig nog zonnig. In het binnenland is het hier en daar 25 graden geworden. Morgen weer veel zon en maxima tussen 24 en 28 graden.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 Is de zomer van ZFM met, met nu entertainment for you. Ik heb gereisd en veel gesworven, ben overal een keer geweest. Ik nooit aan de tijd of de dag aan zorgen. Wat ik vandaag had was misschien morgen niet geweest. Dus ik leef zoals ik leven wil en ik geniet, want de tijd staat niet stil. Dus ik leef. Wel we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 Voy si no no si no en loquecer. ik je Ik heb al niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de aan mij bezweten. De als niet meer Zo, hè, ja, welkom terug hier bij het tweede uur van Entertainment voor En ja, terwijl uh, Jens onderweg is naar huis, gaan wij dus uh, verder met een lekkere muziek. En uh, ja, Jens, uh, bij deze uh, nog een goede reis terug. En uh, wij gaan verder met Simone. En Simone heeft het over Ik kan zonder jou. Simone Everdijk. Blijf erbij op 206.9. DAB Plus 6A.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 Everslijn. En ik kan zonder jou. En dat allemaal hier vanaf uh, de tolweg uh, 10a. En dat allemaal in Zandvoort. En het voor u tot de klokjes van 7 uur. En uh, wij gaan nog eventjes verder met uh, John West. En uh, hij hebt het over ga niet, weg bij mij. Ah, bij mij ook niet. Want ik ben er gewoon tot 7 uur hoor. Zoek je aanvragen mag. www.zfmartiesten.nl En dan komt hier... Uh,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 Kom, gooi je maar uit. Zelfs al valt het zwaar. Nee, wees nu niet bang. Zeg het maar tegen mij. Ineens werd een ijzig keel. En stond alles even stil. Ga niet weg bij mij. Doe mij dit nu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 Heb jij dan echt? bellet van John West en ga niet weg bij mij. Hé, hey, um, ja, eigenlijk zouden we, ja, nee, nee we gaan zo dadelijk uh, Marloes bellen, maar eerst gaan we nog eventjes uh, uh, Frank van Netten uh, draaien en leef vandaag. Verzoek je aan vragen kan www.zfmartiesten.nl Geweest. keek nooit naar de tijd of nacht aan het Wat ik vandaag had, was misschien morgen niet geweest. Dus ik leef als ik leven wil. En ik geniet, want de tijd staat niet stil. Dus ik leef. Dat Echt heel veel vrienden overal in het land ben ik geweest en ik liet altijd weer iets achter was vaak ja de laatste op het feest dus ik leef zo als ik leven wil en ik geniet want de tijd die staat niet stil dus ik leef En Leef Vandaag. Ja, zo is het. Mart Hoogkamer, je kent hem vast nog wel. Dit nummer. En ik laat je gaan. Ik hoop nog steeds dat ik droom misschien. Maar blijf je glimlach in mijn ogen zien. Ik kan wel je janken, maar ik doe het niet. Graag te kleren, maar ik zeg het niet.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 Ik laat je gaan. Mark hoogkamer hier bij CFM op die 106.9. DHB plus 6a. Dit is Jeffrey Kuipers. Ik hou. En hij we hebben het over gewoon gelukkig zijn. Ander. Toch zeg ik altijd wat ik voel en denk. Er is geen mens die dat bij mij verandert. Zo blijft ook elke dag een godsgescheid. En verhalen, dus iedereen die neemt van mij zoals ik ben. Ik speel met de dag, soms speek ik mijn lach, maar altijd blijf ik staan. En laat me ook mijn eigen drankje maar betalen, want anders wijzen ze me met hun vinger naar. Geen honger of dorst, de rest is mijn vorst. laat mij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 Ik word gek van al die onzin en verhalen Dus iedereen die neemt van mij zo ik ben Ik speel met de dag, soms weet ik mijn lach Let me- de titel van deze plaat. Ja, Jeffrey Kuipers en Gewoon Gelukkig Zijn. En aan de telefoon hebben we Marloes. En Marloes is onderweg naar de, de optreden. Dus we gaan kijken of het lukt, Marloes. Een hele goede avond. Een hele goede avond. En waar, waar, waar gaat de optreden naartoe? Nou, we beginnen in Borgen bij Mega Piratenstijn. En dan gaan we door naar Enschede. Oké. Okay. Aha, dus lekker op weg. Je hebt zeker weten. Hé, hey, hoe is het? Uh, ja, gaat lekker. Uh, ja, ik zeg altijd als het zonnetje schijnt, gaat het vaak, uh, vaak goed. En uh, nou ja, Simon geeft natuurlijk een extra boost. Die doet het lekker. Dus uh, ja, ik uh, mag niet klagen. Nee, en de kids ook wel eens prima. Met de kids die zijn uh, gelukkig gezond. Dus uh, ja, en uh, die zijn blije kindjes. Dus dan uh, ja, ben ik ook blij. Ja, daar gaat het om. Zeker weten. Ja, toch? Hé, hey, en, um, ah. Ja, jouw nieuwe single. Uh, toen uh, alles uh, nog leuk was, ik bedoel. <laughs> ja, uh, klinkt een beetje depressief. <laughs> ja, ja. Ja, het valt mee, het valt mee. En uh, sommigen dachten dat het over de coronatijd ging. Dat is het ook niet. Nee. Uh, maar het gaat eigenlijk uh, over een ja, relatie of vriendschap. Dat laat ik in het midden. Ja. Maar ik sling erover dat, nou, toen het met mij goed ging, stond je altijd voor mijn deur. En nu is het wat minder met mij gaat, zie ik jou niet meer. Ja. En, eh... Uh, ja, ondanks dat het een beetje een verdrietige tekst is, is het toch wel een moeilijk liedje geworden. En dat komt ja, door de live accordeons van Manfred Jongelis, de dagonachtige ja. biet, wat het weer heel erg zomers maakt. Ja. En ja, desondanks, uh, voor mij is dat wel leuk, maar krijg ik heel veel reacties als, uh, ja, ik kan me hier helemaal in vinden. Ja, natuurlijk is dat niet zo leuk, want ja, de tekst is een beetje verdrietig. Ja. Maar ja, voor mij natuurlijk wel des te mooi, want hij wordt veel uh, gestreamd en veel uh, opgezocht op YouTube. Ja, de, nou ja, dan is het in ieder geval een teken dat je het niet voor niks gedaan hebt. Maar ja, precies, daar zoek ik het natuurlijk voor. Uh, hè, dat je de mensen ja, een beetje kan helpen, een beetje verlichting en uh, ja, dat ze het gewoon draaien. Ja, want uh, ja, ik, ik zeg het, ik, uh, we hebben elkaar al uh, eerder gesproken. En, uh, ja, ik, ik volg je natuurlijk al uh, heel lang. Oh, dat is uh, uh, leuk om te horen. <laughs> ja, nee, maar goed, ja. uh, toen, uh, ja, toen was je eigenlijk nog een, een hele jonge dame. Ja, ik, uh, ik doe het al 15 jaar. Ja, ja, dus. Je, <Hugo> daarom. Ja, nee, klopt Ja, en, en, en uh, kijken, toen heb je nog de album uitgebracht met, uh, met de nummers: als, als hij s'nachts piano speelt en dat soort nummers. Dat was mijn allereerste plaatje. Um, ja, dat was vijftien jaar geleden. Toen kwam ik voor het eerst met Assen piano speelde. Dat was echt een piratenplaatje. En daar is het voor mij allemaal, uh, ja, wel mee begonnen. Ja, daar is het allemaal en die, bij. En uh, ben ik niet meer opgehouden om mijn plaatjes uh, uit te brengen. Nee, inderdaad. En uh, ja, eigenlijk heb ik uh, ja, zien groeien in de muziek. Laat ik het zo zeggen. Nou ja, gelukkig wel. Want dat uh, ja, zou toch niet best zijn als je niet uh, na zoveel jaar uh, een beetje een uh, stijgende lijn hebt. Dus uh, ja, fijn te horen natuurlijk. Ja, En uh, want uh, even kijken. Ja, wat, uh, eigenlijk ging je... Uh, wat was het toen? Uh, ik spreid mijn vleugels of zoiets. Uh, was ja, dat, dat is ook een van de beginliedjes. Sorry? Dat is ook inderdaad één van de beginliedjes. Ja, maar uh, ik spreid mijn vleugels uit. En uh, dat, dat... was dat ook uh, gebaseerd op jouzelf? Dat... Nou ja, het is wel frappant, want het was wel het moment dat ik uitvloog, zeg maar, hè, bij, bij mijn ouders uit huis ging. Maar uh, ja, het is niet op mijn de tekst, maar het kwam wel, uh, ja, het was heel toepasselijk eigenlijk. Dat ja, wel. het kwam uh, gewoon uh, goed samen, laten we het zo zeggen. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, dat liedje is dan niet echt geschreven uh, biografisch, maar nee, nee. er zijn wel iets die echt biografisch zijn die ik zelf heb geschreven. Ja. Uh, zo is bijvoorbeeld uh, Bedankt voor je Liefde. Dat is een liedje die ik zelf heb geschreven, autobiografisch. En uh, het liedje van, uh, van mijn kinderen, Over de Kinderen. Het ja, ja. Droomen Komt Uit. Ja, dat is ook autobiografisch. Ja, daar ja, ja, heb ik je inderdaad de vorige keer over gesproken. Ja, jij ja, ja, ja, klopt. Met, keer met de kinderen inderdaad. Tenminste, ja. over de kinderen. Ja, dat klopt wel. En, en, en, en waar kunnen we dadelijk... Uh, ben je ergens mee bezig? Uh, uh? Of, of, of is het echt uh, dit nummer uh, wat je voorlopig eerst even afwacht... Nou inderdaad, we wachten eerst altijd eventjes af hoe lang uh, een single meedraait. De ene wat korter dan de andere. Ik denk zelfs dat deze de zomer uh, wel meedraait. Want ja, wat ik zei, het is echt wel een En hij uh, wordt nu nog steeds uh, ontzettend goed ontvangen en uh, opgenomen in nieuwe playlisten. Dus uh, we wachten dit even af. En dan, uh, ja, dan gaan we uiteraard, net als dat we altijd doen, weer uh, verder met de volgende single. Ja, dus je bent nog niet, uh, nog niet ergens mee bezig? Die stiekem een, uh, op dit moment niet, maar uh, ah. het is al wel duidelijk wie mijn uh, nieuwe uh, single zal schrijven. Dat is uh, Manfred Joaneelis, want ja. Ja, die samenwerking dat was uh, gewoon heel erg fijn. Ja. Uh, voor Herhaling vatbaar en hij, hij stelde voor om mijn volgende single te schrijven. Nou ja, dat vind ik uh, een heel, heel mooi ding. Ja, inderdaad. Nee, wat, ja. Uh, dan, dan ga, je, dan ga je ook nog naar grote podia's toe? Uh, zoals uh, Sterren, Muziekplein of... Uh, nou, de, de, de, mijn vlugger is daarmee bezig. Hè. Die vraagt dat altijd aan. Dus we staan dan weer gewoon bij de speelopnames opnames van Topes van Oranje. Nou, waarschijnlijk ook voor de hardcore muziek uh, weer. Uh, en ja, voor het plein. Dat, uh, dat is aangevraagd. Dus dat is even wachten. Want het is natuurlijk ontzettend druk met nieuwe releases. Ja. Dus ja, ze hebben natuurlijk keuzes. En ze moeten keuzes maken. Dus dat is nog even afwachten. Oké. Okay. Uh, maar verder, ja, grote podia. Sowieso altijd uh, peraardse stijnen, Hollandse avonden. Dus uh, ja, genoeg leuks deze zomer. Nou, gelukkig maar, want uh, we hebben lang genoeg uh, stilgestaan. Nou, precies, hey. dat wel. Hé, hey, en, um, ja, ik zou zeggen, kondig jouw nummer aan. Want dan ga ik jou niet langer ophouden, je bent lekker onderweg. Ja, nou, dat is goed. Dan wens ik uh, alle luisteraars heel veel rest plezier bij alle allernieuwste single toen alles nog leuk was. Hé, hey, Marloes, ik zou zeggen, een heel goed weekend. Jij ook, dankjewel. Hé, hey, dankjewel, en uh, tot de volgende ronde. Hoi, uitzending, hoi hoi. Hoi hoi. Doei. Waar heb ik dit aan verdiend? Je noemde mij Dat toch ik niet bestaan, in ieder geval. Y y en mundo, oh, it all. We be falling in and out of love lately. Didn't break your fall in summer, now I'm begging. Do whatever God is hearing me out or not? I'm betting it all on a single prayer. Don't care about nothing, nothing's fulfilling. This emptiness, sad as I'm feeling, baby. Just wanna have you here again. Si tú no estás conmigo, no, I can do anything, everything, but never lose you. Without you here with me, the universe amounts to nothing. Nothing as it should be. Even my shadow's disappearing. Without you here with me, stuck in the past we built together, thinking about you in the best that's gone, and how we dance until the dawn. Conmigo, ya nada no, no tiene. Het is me, now that you're Heesters dus... En like ja, Lekker hoor Ik neem je even mee naar uh, Kroatië En daar uh, vinden we Vlado Gorgieva En we hebben het over Angele, oftewel Engel Blijf erbij Tot 7 uur trainen voor jou. Mijn naam is Fred Heij, goedenavond en als je hebt gegeten dat we u wel mogen bekomen. En anders eet smakelijk. <middels> Voor lichamen, en jij zijn je om slechte Laat, Blado En we gaan verder met uh, een verzoekplaatje. Die is van uh, Miranda. Die vraagt hem aan voor Michel. Nou, hier komt hij dan, hoor. Jack van Aamsdonk. En daar heb ik het over. Leg je hoofd maar op mijn schouder nou. Ha, zou het niet doen, hoor. Het is midden in de nacht. Ik zie je huilt heel zacht. Terwijl je ligt te slapen. Ik zit naast je op een stoel.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 zal ik heel alleen zijn, maar in mijn hart bij jou? Maar ik zal nooit begrijpen, waarom moest dit nou? Je liet me nooit alleen, we hadden veel gemeen, ja, wij zijn. Ik zie nog zo jouw lach, vaak wist ik wat jij dacht. Ja, wij staan Ik zie opeens een traan Zeg niet dat je moet gaan Blijf nog heel even bij mij Probeer het te begrijpen Waaraan is dit te wijten Oh, laat me hier niet staan Leg je hoofd maar op mijn schouder Misschien verdwijnt de pijn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 ik zal nooit begrijpen, waarom moest ik na?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 niet dat al die smartjes zich aangesproken voelen door dit nummer. Ik ben weg. Ayush. Ayush, Ja, dat was hij dan DJ man en meisje. Je bent zo lelijk als de nacht. Hé, hey, en uh, ja. Niet persoonlijk bedoeld. Hé, hey, we, uh, <laughs> we gaan een plaatje draaien van Arjan Koenen. En uh, laat me maar alleen. Entertainer for you. Tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, blijf er lekker bij hoor. Lekkerste muziek hier al.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 ik verdiende meer dan ik kreeg, soms is het beter om op eigen benen te staan.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 and Maar de boel. Arjan Koenen. En uh, ja, laat me maar alleen. We gaan naar Joey Hartkamp en hij hebben het over jij. Blijf er lekker bij. Hè? Nog eventjes. En voor uur tot kloks voor zeven uur. Met de heerlijkste muziek hier. Uh, Nederlandstalige fabrikaat, natuurlijk.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 Van jouw tederheid Hoe je keek Hoe je lachte naar mij Dat verlangen Naar jou dat gaat Nooit voorbij Ik smeek Als er ergens Dan toch iets bestaat kom ik daar Naar je toe Vroeg of laat En dan weet ik Dat de deur voor me Open staat Soms wil ik dat jij me komt halen, want ik kan geen moment zonder jou. Er is niets op te weten. Nummer. Ter behoeve aan de, nee, de, de, de, de Kanker Stichting. Uh, ja, het KWF. En uh, het nummer Jij, ja, dat, uh, dat heb je ooit eens een aantal jaren geleden, uh, geleden hebt hij dat, uh, uitgebracht. Ter van. En um, ja, we gaan uh, alweer naar het einde toe.